uur. Het LOS-journaal door Alt Meegens. Frankrijk sluit vrijdag ambassades, consulaten en scholen in 20 islamitische landen. omdat een Frans blad spotprenten heeft geplaatst van de profeet Mohammed. De publicatie van de spotprenten ligt gevoelig vanwege de onrust in de islamitische wereld over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Correspondent Ron Linker. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er aanslagen zijn, maar het past natuurlijk wel in het beeld van de afgelopen weken om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen mogelijke demonstraties op vrijdag. Vandaar het sluiten van die ambassades, ook het sluiten van enkele Franse scholen in het buitenland, allemaal uit voorzorg. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn honderden mensen de straat opgegaan uit woede over een filmpje dat door twee tv-stations is uitgezonden. In het filmpje, gemaakt in de gevangenis in Tbilisi, is te zien hoe gevangenen door hun bewakers worden geslagen en geschopt. Ook is te zien hoe een gevangene seksueel wordt misbruikt met een wapenstok en een bezemsteel. De Georgische minister die verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen is vandaag opgestapt. President Zarkashvili zegt dat hij geschokt is door de beelden. Hij belooft dat alle bewakers die bij de mishandeling betrokken waren... zullen worden gestraft. Kamervoorzitter Verbeet heeft bij haar afscheid van de Kamer... een koninklijke onderscheiding gekregen. Eerder gebeurde dat al bij twaalf andere vertrekkende Kamerleden. Verbeet werd bij haar afscheid toegesproken... door verschillende mensen, onder wie premier Rutte. Toen u begin bij bekendmaakte geen nieuwe termijn... als Kamervoorzitter te ambiëren... hoorden we eigenlijk alleen maar reacties van mensen die het jammer vonden...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 Het Openluchtmuseum werkt daarbij samen met het Rijksmuseum in Amsterdam. Over drie jaar moet de tentoonstelling ingericht zijn. De weer vanmiddag wolkenvelden en zon. Vooral over het noorden en midden van het land trekken stevige buien. Het is zo'n 16 graden. Morgen weinig verandering. Opnieuw buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Moest jij deze afslag niet hebben? Hij gaat remmen. Hij gaat remmen...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 Dit is de dag. Elsbeth Gutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel Guilene van Tiel. En met haar praten we over het zwarte geld van advocaat Bram Moscovic. Wim Duist zit hier om te praten over zijn boek De Engel van Spakenburg. En ook de gastheoloog Bert-Jan Litaart. En die sprak net over de tekst waarin mogelijk zou staan dat Jezus getrouwd was. Tegen half vier wordt u onze dichter bij de dag. Fraukje van der Ploeg. Eerst terug naar Gio Lippens. Gio. Inmiddels is ook uh, Lieuwe westra van start gegaan op het wereldkampioenschap. Tijdrijden en met Liewe-Westra noemen we natuurlijk meteen de Nederlands kampioen. En misschien wel een kandidaat voor een medaille. Want Lieuwe westra dat geldt voor alle mannen die nu van start gaan, heeft in elk geval het geluk dat uh, het wegdek weer een beetje is gaan opdrogen. Het zonnetje schijnt weer zowel in Heerlen in de startplaats als aan de finishplaats in uh, Valkenburg. Maar dat betekent dat de omstandigheden weer wat beter worden. Want het is toch lastig voor coureurs om goed hier... Hier over dat wegdek te komen. Ik zie achter een van de deelnemers, Bokersen de Noor. Zie ik DNF staan. Dat betekent dat hij niet de finish gehaald heeft. Bij het ene en laatste meetpunt kwam hij nog wel door, maar 6 kilometer verderop. Dus niet aangekomen. Hij zal ongetwijfeld op het gladde wegdek onderuit gegaan zijn. En uh, gevallen zijn dus. En uh, heeft de koers moeten verlaten. De snelste tijd aan de finish staat nog steeds op naam van die Ricardo Zoydel. Maar onderweg weten we dat Dimitri Groesdef voorlopig de snelste is. Van alle mannen die nu van start zijn gegaan. Grusdev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 ja, Guilene, wat is er aan de hand met advocaat Bram Moskovic en de orde van advocaten? Um, Bram Moskowitsch uh, moet uh, voor... Uh weer eens een keer voor de tuchtrechter verschijnen... of hij is voor de tuchtrechter verschenen, of het Hof van Discipline heet dat... Um, uh, om te uh, verklaren eigenlijk waarom hij um, uh, een hele hoop cashgeld... wat hij van klanten heeft ontvangen... Uh, niet heeft gemeld bij de deken van de orde van advocaten. En dat moet wel, uh, om namelijk witwassen van geld uh, te voorkomen. Is er een regel dat er een meldingsplicht is bij ontvangsten van meer dan 15.000 euro. En dat heeft hij niet gedaan. Nou, laten, we, ja. laten we even luisteren naar alle partijen in deze zaak. Rechtmaand bij de staan, dames en heren. Ik zou de officier van justitie de gelegenheid willen geven om de zaak voor te dragen. Ik vat het samen als iemand die lak heeft aan de voor advocaten geldende regels. Dank u wel, mijn woorden zijn de verdediging. Het is eigenlijk zo dat advocaten in Nederland de enige zijn die geen contant geld mogen aannemen. Dat is natuurlijk absurd. En ik voel er niets voor om een verlengstuk te worden van een opsporingsapparaat. Daarom heb ik dat niet gedaan. Je zult als getuige hier de waarheid moeten gaan zeggen. Ik mag het niet meer zeggen. Wat? Maffia maatje. Oeh, past die met je op? Nou, ik denk dat uh, de waarheid wat dat betreft zal er nog wel wat naar buiten komen. Dan krijgt u het laatste woord. Wat wilt u nog zeggen? Mijn primaire belang is het belang van mijn cliënt. Daar staat het voor. Goed, de rechtbank zal zich algemeen terugtrekken en zich beraden over de situatie achterin volgens de deken van de orde van advocaten... Germ Kemper, strafpleiter Peter Plasman... Jort Kelder, die Moskowitz geen maffiamaatje mocht noemen... en Moskowitz zelf. En dan is het oordeel aan onze rechter van dienst, Guilene van Tiel. Hoe kijk jij daarnaar? <laughs> nou, ik... Uh, uh, ik uh, het, gaat, het gaat niet zozeer om het uh, ontvangen van zwart geld... als wel het ontvangen van crimineel geld. Uh, Bram Moskowitsch heeft ook een dispuut met de Belastingdienst. Want die hebben uitgerekend dat alles wat hij in de pc Hoofdstraat had uitgegeven... dat dat toch niet helemaal matchte bij uh, wat er volgens hem was binnengekomen. Uh, dat is één ding. Uh, maar daarnaast is die regel van die meldingsplicht... vooral bedoeld om uh, witwassen te voorkomen. Dus crimineel geld wat uh, via Moskowitsch uh, in uh, de bovenwereld uh, terechtkomt. Mm -hmm. uh, die plicht die geldt. Niet alleen voor advocaten, maar ook uh, banken, bijvoorbeeld, en andere uh, dienstverleners uh, moeten verdachte transacties melden. Ja, maar er werd wel gezegd ook door de advocaat van Moskowitz: ja, uh, de, niemand doet dat in de samenleving. Stel, iemand gaat met crimineel geld een nieuwe inrichting of een nieuwe auto kopen, dan vraagt zo'n verkoper ook niet. Waar komt dit geld vandaan? En dan nou moet zo'n advocaat dat opeens wel doen? Nou, dat het schijnt dus niet waar te zijn. Het schijnt zo te zijn dat ook banken die een verdachte transactie zien... of uh, bijvoorbeeld uh, de, de verkoper van, uh, van Porsches of andere dure auto's... als je die cash wil betalen en dat gaat boven een bepaald bedrag... dan, mag dat, dan zijn er regels waarin dat gemeld moet worden. Okay, dus je zegt, daar, ja. daar lijkt hij zich dan niet aan gehouden te hebben? Nee, maar hij, hij beroept zich... althans, ik heb begrepen dat zijn verweer is dat hij zegt... als ik dat meld, dan onthul ik daarmee de identiteit van... Mijn Cliënten en dat is een schending van het beroepsgeheim van de advocaat. Mm -hmm. Dat is zijn verweer. Ja en wat vind je van dat verweer? Um, nou, ten eerste is het zo dat hij uh, hoeft de identiteit van zijn cliënten niet aan de buitenwereld uh, te onthullen, maar aan de deken van de van de orde. Dus hij zou dat daar uh, moeten melden. Dat, dat de, dat is zo. Het is natuurlijk wel enigszins een dilemma voor een advocaat. Uh, ik kan me voorstellen dat hij als advocaat niet wil meewerken aan de opsporing nee, van, uh, dat van zegt verdachten. Hij ook, wil geen verlengde worden van het opsporingsapparaat. Ja, ja. en dat, dat is ook in die zin wel uh, denk ik het enige steek, steekhoudende argument wat hij heeft. Dat De vraag is hoe ver gaat zijn plicht om te controleren waar dat geld vandaan komt. En die uh, plicht is natuurlijk beperkt, want ja. hij hoeft niet zelf uh, helemaal na te gaan waar het geld precies vandaan komt. Dat hoeft hij niet zelf aan zijn en cliënten vragen. Je zou ook hm. kunnen zeggen: ja, het is nou eenmaal een advocaat die de boeven van deze wereld verdedigt en de boeven van deze wereld die komen meestal niet eerlijk aan hun geld. Ja. Maar die moeten wel die advocaat kunnen betalen en dat ja. kan dan niet meer. Um, heel dat is waar. voor die boeven. Ja, dat is inderdaad <laughs> wel een probleem. Um, nou, het lijkt me voor die boeven meestal niet zo'n heel groot uh, probleem. Want als ze het zelf niet kunnen betalen, dan zouden ze eventueel nog voor een Prodeo. Um, ja, maar dan krijgen ze niet Bram Moskowits. Dan krijgen ze inderdaad niet Bram Moskowitch. En dat is misschien wel een beetje een probleem. Want uh, ze zou bijvoorbeeld wel Wim Anker kunnen krijgen of uh, Stijn Franken, want die doen wel uh, Prodeo-advocaten uh, prodeo zaken uh, Maar Moscovic die vraagt dus inderdaad uh, behoorlijk uh, forse bedragen voor zijn uh, dienst. En um, nou, het, het gaat dus aan de ene kant over uh, dat, dat eventuele witwassen van geld. Aan de andere kant gaat het toch eigenlijk ook wel over... wat Moscovici inmiddels allemaal achter zich aansleept... aan dingen die toch helemaal niet, niet helemaal fris zijn. Waardoor, uh, zoals de... Deken van de Orde van Advocaten ook zegt er een, een, een beeld op van iemand die lak heeft aan alle regels die voor advocaten. Ja, maar gelden. hij gebruikt hele harde taal, hè, die deken. Vind je dat terecht? Want het beschadigt zo iemand als Moscovies natuurlijk ook. Ja, maar ik vind het inmiddels wel terecht. Uh, hij is eerder uh, door de rechter berispt uh, of uh, ook door de tuchtrechter uh, berispt. Uh, wegens het ontvangen van grote bedragen geld waar hij eigenlijk niks voor deed. Uh, moordzaken waar hij zelf helemaal niet kwam op. op Dagen, totdat de verdachte veroordeeld werd en een hoger beroep moest gaan. Um, uh, nou, het, we hebben het, het, het de niet zakelijke contacten met grote criminelen, Daisy Boutersen, uh, Holleder, uh, al dat soort dingen uh, die toch niet passen bij de statuur van een advocaat die de rechtsstaat uh, in volle glorie accepteert. Ja, en uh, ja, ik, uh, hij, hier zie je, mijn indruk is dat er toch ook iemand is die zelf begint te denken dat hij boven de wet uh, staat en dat hij dingen kan doen. Um, waar anderen zich uh, niet aan mogen wagen. En uh, als hij het zo'n principiële kwestie vond, het onthullen van de identiteit... dan is het natuurlijk wel heel vreemd dat hij niet is opkomen om dat aan de rechter nee, uit te leggen. Dus nee. ook zijn bereidheid om verantwoording af te leggen, daar lijkt mij iets, uh, iets mee mis. Ja, dus je bent het eigenlijk wel eens als die deken zegt... Van dat hij niet geschikt is om ze maar op uit te oefenen? Ja, nou, ik denk in he? ieder geval dat, het, dat dit gedrag alles bij elkaar uiteindelijk niet meer te accepteren is en dat hij het roer zal moeten omgooien. Want het lijkt mij, nee, ik kan niet zo verder oordelen over zijn kwaliteit als advocaat. Hij heeft natuurlijk belangrijke zaken gewonnen, dus ja, hij kan het wel, is wel iets. geen slechte advocaat volgens mij. <laughs> hij kan wel iets. Ja. Alleen ik denk het dat is ik jammer als iemand zijn talent verspeelt ook op een bepaalde manier door dingen te doen die hem eigenlijk in discrediet brengen. Ja, en hoe kijk je daar als leek naar, Bert-Jan? Nou, ik zit mij af te vragen, is dit niet het geval van iemand die een voorbeeldfunctie heeft vanuit zijn werk en eigenlijk aan die voorbeeldfunctie lak heeft? Um, als ik als hoogleraar aan de Vrije Universiteit van alles en nog wat ga roepen en verkondigen, dan wordt mijn werkgever daarop aangesproken. Bijvoorbeeld over teksten? Bijvoorbeeld, maar ja, daar ben ik dan toevallig nee, voor ingenomen. Ja. Als ik maar over de Tour de France ga uitlaten en van alles en nog wat, of weet ik het wat voor dingen, en ik begin allerlei onzin uit te kramen, dan kan het zijn dat mijn werkgever daarop aangesproken wordt. En terecht. Ja, het dus een dat brengt als, mijn baan met zich mee. Ja. Nou, dat lijkt me bij Moscovici min of meer hetzelfde geval. Hij staat natuurlijk voor iets voor de rechtsstaat... waar hij een exact. belangrijke rol in speelt. En hij kan dan niet uh, dingen doen uh, die dat ondermijnen. En een advocaat wordt toch wel geacht om, om niet een, een maffiamaatje te zijn. Nu begeef je je op glad ijs. Ja, weet ik. Ja. Maar om uh, <laughs> uh, uh, um, uh, toch een, een zekere distantie te betrachten... ten aanzien van, uh, van dat soort contacten... Zeker gecombineerd met, uh, met toch wel echte overtredingen van de regels voor de advocatuur... waarvoor hij dus eerder ook al berispt is. Oké, okay. nou, wij wachten de uitspraak af. You're like the phone I can never iron out of my shirt Sometimes I want Tiger Rosie Golan. We gaan nog even terug naar Gio Lippenschio. Hoe doen de Nederlanders het? Dat is het enige wat we willen weten. Lieve westra is net vertrokken. Daar hebben we nog geen referentie van. Want hij moet zo meteen na 14,3 kilometer voorbij het eerste meetpunt komen. En dat ligt dan bovenop een klim. De eerste klim van vandaag de sint Remigiusstraat in Simpelveld. En dat is een vervelende hoor. Want dat kun je gewoon zien aan de rijders die dan uit het zadel moeten komen en dan tegen de 10% omhoog moeten rijden. Daar is Nieuwe westra nog niet. Hij heeft wel het geluk, dat zei ik net al, dat het asfalt een beetje begint op te drogen. Want wat we vooral zien is dat de renners die vroeg gestart zijn, die onder de droge omstandigheden hebben gereden. Dat die voorlopig de snelste tijden hebben. En dat alle mannen die in die hoosbuien van start zijn gegaan. Dat die toch eh, na nou, matige tijden hebben op de tussenpunten. Onder andere Wilco Kelderman. Want die hebben we zien doorkomen zojuist op het eh, tweede tussenpunt. En dan kijken we eventjes naar die tijd van eh, Kelderman. Ja, dan rijdt hij nog steeds zo'n beetje rond de 13e, 14e plek. De Nederlander die eh, daar in ieder geval dus al 13-14 man voor zich moet dulden. En dan weet dat nog de echte favorieten moeten komen daar gaan we dus maar niet op rekenen. Hopelijk dat Westra betere omstandigheden treft. Dankjewel, Gio Lippens. Wim Duist, De Engel van Spakenburg. Zo heet uw roman die net uit is gekomen. Waar, waar gaat het boek over? Uh, dat boek, het speelt zich af uh, in de jaren 60, 1964 om precies te zijn in uh, Spakenburg. Vissersdorp? Het, ja, Vissersdorp aan het IJsselmeer toen. En uh, het gaat over een gezin... Uh, vader, moeder en een zoontje van tien. Het gezin Wijtman. En dat is een uh, doorsnee gereformeerd gezin... Uh, met vrij liberale opvattingen voor die tijd. Uh, bijvoorbeeld uh, de vader. Maar ook zijn vader en zijn broers... die, uh, die, die twijfelden aan het feit of de slang in uh, Genesis uh, gesproken uh, had. Dat trokken ze in twijfel. Dat was dus uh, nou, voor die tijd heel wat. En, ja. uh, maar die moeder in dat gezin die heeft dus uh, heel sterk een hang naar bevindelijkheid. We moeten we even uitleggen wat dat is? Uh, bevindelijkheid. Dat is, uh, nou, ik denk dat iedereen dat wel, boek wel kent... van uh, Jan Siebeling, Knielen op een bed violen. Dus oh. zeg maar de godsdienst die uh, de vader in dat boek uh, uh, aanhield. Ja. En dat gaat heel erg over zondebesef. Over ja. dat je maar eindeloos moet wachten tot je misschien ooit een keer bekeerd wordt. En klopt. over uh, nou ja, een, een, een zwaarmoedig geloof zou je kunnen noemen. Ja, klopt. Ja. Ja. En daar heeft die moeder een hang naar. En uh, dat veroorzaakte in dat uh, boek een gigantisch conflict. Met uh, desastreuze gevolgen. Ja, een conflict ook met de vader. Die, die, die probeert te begrijpen wat zijn vrouw beweegt. Maar dat, dat eigenlijk niet kan, uh, nee, niet nee. kan doorgronden. Ja. Het is deels... Deels autobiografisch, mag ik wel zeggen? Ja, een, een, een beetje autobiografisch. Uh, dat conflict dat, uh, speelde bij ons thuis ook. Mijn moeder die, uh, had ook die, uh, die hang naar bevindelijkheid. En, uh, ja, en uh, zeg maar de jongen in dat verhaal, Sjoerd, dat zou ik kunnen zijn dan. Maar uh, kijk, wat Sjoerd in dat boek allemaal doet en durft. om die moeder bij die vrouw weg te halen. Want die vrouw, die Netta heet ze, die probeert die moeder. Daarin mee te zuigen en trekken. Wat die jongen allemaal doet om die Netta buiten de deur te houden, dat zou ik als kind nooit uh, gedurfd hebben. Nee, want hij gaat daar vrij ver in. Inderdaad. Ja, klopt, ja. Die vrouw, de, de, dus, dus zo, die moeder die, die heeft zoveel contact met een vrouw die haar in die kerk trekt, in, ja. dat, in die zware kerk. En die vrouw, dat is ook een beschrijving van iemand die u dus ook gekend heeft. Ja, klopt, ja. Wat, wat ja. was dat voor iemand? Begeef daar eens een beschrijving van. Ja, nou, je moet je voorstellen, zo'n zo huiskamer in de jaren zestig met een tafel en stoelen eromheen en zo'n Sanseveria, weet je wel, in de vensterbank. En dan uh, kwam daar zo'n vrouw bij ons thuis en die was vrij fors. Zwarte jurk met allemaal van die uh, kleine witte bloemetjes erop en uh, grijs haar. En die kwam dan bij ons en dan ging ze aan tafel zitten, mijn moeder daar tegenover. En dan, uh, dan spraken ze op een heel, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, op een heel huilerige manier over het geloof en... Uh, en dat ging bij mij uh, door merg en been. De manier waarop er gesproken werd. Ja, ja, klopt, ja. Want u voelde aan van dit, dit, dit, dit gaat over moeilijke dingen. Of wat was er zo beangstigend aan? Ja, het was echt beangstigend, ja. Ja, wat dat nou was. Dat de manier waarop er over gesproken was. Je moest dus... Um, uh, het geloof was zo in hun ogen. Ik, ik probeer het nog altijd te begrijpen. Maar uh, God heeft van tevoren bepaald... wie er wel of niet in de hemel komen... Dat heeft hij. En um, of jij daarbij hoort, dat heb je zelf ook niet in de hand. Dat, dat moet je dan maar afwachten. Dus je moet bekeerd worden. En um, dan, dan moet je dus eerst door een heel diep dal. Je, je, je, bent, je moet goed beseffen dat je heel slecht bent en heel schuldig. En dan, misschien, word je bekeerd. Ja. En dat zie je ook bij de hoofdpersoon in het boek. Die vrouw vraagt zich permanent af of dat inderdaad ook al gebeurt. Ja. En wordt ontzettend somber omdat dat eigenlijk dat niet ze, gebeurt. Dat, dat ze dat niet ervaart. Nee, nee. klopt. Is dat, is, komt het ook overeen met hoe dat bij uw moeder ging? Dat die somberheid daar ook uit voortkwam? Of? Nou, ja, dat heb ik nooit precies uh, geweten, hoe dat nou zit. Uh, ik weet wel, mijn moeder was ook bekeerd, dat zei ze. Um, maar ik heb ook nooit haar gevraagd over uh, dat moment... Dat ja, Heeft u daar dat, spijt van, dat u dat niet weet? Hoe dat... Nou, eigenlijk niet. Ik, ik durfde dat niet goed. En het was ook iets heel... Uh, ja, daar praatte je niet over. Nee. En ik was ook bang dat als ik er naar zou vragen van hoe, hoe gaat dat dan... en hoe is dat dan, dat zij uh, zou uh, denken misschien... dat ik daar ook belangstelling voor had. En dat heb ik niet. En dat had dat ik niet. Dat wilde u ook niet. Nee, he? nee, nee. nee, nee, nee. Bert-Jan als theoloog, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik luister in eerste instantie biografisch hiernaar. Ik kom uit een uh, predikantsgezin. En uh, bij ons thuis draaide alles om het geloof. Dat was het gesprek van de dag. Mijn ouders begonnen de dag met een gezamenlijk bijbellezen en gebed. Dat gebeurde tussen de middag nog een keer. En zo sloten ze de dag ook af. Alles draaide om het geloof. Zonde was het begrip in huis. Maar het verschil is wel... Ik kom niet uit een bevindelijk milieu. Het verschil is wel dat mijn vader elke zondag twee keer preekte. En dat ging altijd over de genade. Oh ja. Ja, ja. En dat was dat eigenlijk het, het centrale begrip. Ja. En dat is het verschil met het verhaal van meneer Duits. Precies. Dus ja. bij, voor mijn ouders was zonde ook iets... wat heel erg belangrijk was. Dat mm -hmm. uh, is een van de redenen waarom ik theologie ben gaan studeren. Ik kon Want niet ik wilde anders. Eens, nou, ik, <laughs> ik kon niet anders. Maar, <laughs> maar ik wilde ook wel eens weten, waar komt dat nou vandaan? Ja. Wat ja. zit daar nou achter? Ja. Maar de nadruk op genade, dat was iets bij wat bij uw moeder in ieder geval. En wat ook in dit boek niet echt een, een, een rol speelt. Nee, klopt. Nee. Hoe is het gegaan? Hoe is het afgelopen met uw moeder? Uh, nou, die is op een gegeven moment... Ze was erg depressief, maar uh, toen is ze opgenomen geweest. En uh, toen is ze wel beter uh, geworden. Kijk, en dat, dat wil ik ook even rechtzetten. Mijn, mijn moeder was dus wel uh, daarin uh, depressief in het geloof. Maar die zogenaamde zware... Dat, het zijn natuurlijk ook wel mensen. Ik bedoel, ze hebben ook een vrolijke kant. Hm. Ze kunnen ook verschrikkelijk lachen. Ja, want dat komt in het boek ook voor. Ja, natuurlijk. Voor vier ook verjaardagen en het is niet alleen maar ellende. Nee, het nee. is niet alleen maar ellende. Ze, mijn moeder was heel erg... Uh, ja, die kon verschrikkelijk lachen om iets, om dingen. En uh, ze had ook gevoel voor humor en uh, een, een vrolijke vrouw. Maar dat punt, ja, was dat was lastig. Dan, ja. Ja. We hebben aan de telefoon uh, Jannetje Koelewijn. Goedemiddag, mevrouw Koelewijn. Goedemiddag, mevrouw Koelewijn. Bent u aan de telefoon? Nou, ik hoor niks. Nee. We hadden haar even, wilden haar even spreken, want zij heeft uh, het boek, uw boek uh, in ontvangst genomen... en zelf ook een boek geschreven. De hemel bestaat niet, speelt ook in Spakenburg. Dat is uh, uh, niet fictie, maar het gaat over haar ouders. Ik kijk nog even of, uh, of we contact met haar kunnen krijgen... Er wordt even gebeld. Laten we even verder praten over uw boek De Engel van Spakenburg. Hoe, hoe wordt het ontvangen daar? Want u, heeft, u komt daar dus vandaan. Dan komt er een roman over zo'n dorp. Ik kan me voorstellen dat dat best impact heeft. Ja, uh, nou dat weet ik dus nog niet. Het is uh, zaterdag uh, gepresenteerd in uh, Spakenburg. Het ligt uh, vanaf vorige week uh, vrijdag in de boekwinkel. Uh, ik heb wel uh, veel uh, publiciteitsaandacht gehad in Spakenburg. Uh, de lokale omroep enzovoorts. Ja. Maar hoe het boek zal worden ontvangen, dat weet ik nog niet. Nee. Ik heb geen idee. Ja. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, en in, de familie, en in uw eigen familie, die deels daar ook nog woont? Uh, ik heb uh, drie zussen en uh, die zijn alle drie ouder dan ik, heel veel ouder zelfs. Uh, mijn, tweede, mijn, mijn derde zus die heeft het gelezen, die vond het heel herkenbaar. Die ligt uh, wat leeftijd betreft ook het dichtste bij mij. Uh, de andere twee zussen, daar heb ik het nog, uh, dat weet ik nog niet. Nee. Gaan ze het wel lezen, denkt u? Geen idee, weet nee. ik niet. Nee. Nee. Nee, nee. We hebben inmiddels contact met Jannetje Koelewijn. Goedemiddag, mevrouw Koelewijn. Goedemiddag. Ja, u heeft het boek in ontvangst genomen afgelopen zaterdag. Ja. De Engel van Spakenburg. Ja. Um, herkent u dat verhaal van Wim Duist? Nou, gelukkig niet uit mijn eigen leven. Hoor. Want ik, ben een, uh, ik, ben, uh, ik ben al lang de generatie die uh, in Amsterdam woont. Mijn vader ook al. Maar um, tegelijkertijd vond ik het wel ongelooflijk Spakenburg. En niet alleen Spakenburg, maar ook uh, modelstaand voor dit soort uh, gemeenschappen. Dat herkende ik wel zeer, ja. ja en wat dan? Ja, nou, alsof ik... Uh, kijk, mijn oma die kwam daar nog vandaan. En uh, als ik de gesprekken lees in het boek van Wim... en ik, dan, dan dacht ik... Ik zit, net, ik zit gewoon met mijn oma. Ik dacht altijd dat het speciaal van haar was. Die taal en de manier van doen... en uh, het werk op je schuldgevoel... en het altijd maar praten over het geloof... en seksuele toespelingen maken en zo. Maar dat is wel helemaal niet mijn oma. Dat is gewoon heel erg dorps. En, en, en uit, uit zo'n gemeenschap... Ja, heel ja, herkenbaar. herkenbaar ja. Ja. U mocht uw boek, De Hemel Bestaat ja. Niet, niet signeren in Spakenburg destijds. Hè? Ja. Hoe, hoe kon ja. dat? Nou, de belangrijkste reden was uh, dat ik een, een incest dingetje van een eeuw geleden uh, beschrijf. Ja. En uh, ja, dat speelt tot de dag vandaag door. Dat willen mensen niet. En dat begrijp ik ook eerlijk gezegd best. Want die mensen uh, die wonen daar nog allemaal. Ja. Daar mag gewoon niet over geschreven worden. En, de titel, en de, de titel viel ook niet in goede ah, nee Wim nee. Duis, hoe is dat voor u geweest bij het schrijven? Heeft u uh, gedacht, van, bij het schrijven kijken ze over mijn schouders mee? Of heeft u gewoon kunnen schrijven wat u wilde? Daar heb ik geen moment aan gedacht. Nee, nee. nee ik heb kunnen schrijven wat ik wil. Volg... Ja, ik dacht het wel. Misschien zijn er kleine details die ik... Uh daarom weggelaten hebben. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Nee, nee. Dat, dat is niet, in ieder geval niet bewust nee, gebeurd. Nee. En als mensen het lezen, hoe wilt u dat we het lezen? Als een soort curiositeit van een verloren tijd? Of als moeten we gaan houden van die mensen? Want ik, ik begin ze eigenlijk wel heel sympathiek te vinden... het stuk wat ik tot nu toe heb gelezen. Ja, ja, ja. Ja, uh, hoe wil ik dat ze het lezen dat... Uh, daar kan ik geen antwoord op geven. Ze moeten het lezen zoals uh, het op ze overkomt. Ja. Ik heb in ieder geval uh, niet uh, geprobeerd om uh, Spakenburg zwart te maken... of uh, kwaad neer te zetten of wat dan ook. Nee, nee, nee daar is toch geen sprake van. Nee, nee. nee. Goed, Nou, we gaan het lezen. Hartelijk dank. Ook hartelijk dank, Janetje Koelemijn voor even ja. aan de telefoon komen. Dank je wel. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Frauke van der Ploeg is dat vanmiddag. Frauke, goedemiddag. Goedemiddag. We ga graag naar jou luisteren. Op papier. Wij hebben gekozen en nu begint het eens worden. Zonder de koningin probeert rood en blauw helder paars te worden. Wij wachten af en luisteren naar een zangeres. Ze heeft haar oude liedjes weggegooid nu haar vader er niet meer is. Voor ons zingt ze mooi als altijd, hooguit nog mooier. Ondertussen is er een papier gevonden ter grootte van een creditcard. Geen krantenkop of nieuwe wet, maar een suggestie van liefde voor een vrouw. Het levert bijna 2000 jaar later toch veel rodden op. Want liefde met of zonder bovenstuk is altijd reden tot gesprek. Net zoals advocaten tegenwoordig. Bekender dan de boeven die ze vertegenwoordigen. Laat de koningin zich er dan toch maar mee bemoeien. Dankjewel, vrouwtje voor het gedicht. We zetten het op de website, dit is de dag.nu Nu kunt u ook gesprekken teruglezen of luisteren... en reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank uh, aan de gasten hier aan tafel. Bert-Jan Peerbolte, Peer Bolten, Guilaine van Tiel en Wim Duist. Hartelijk dank. En uh, zometeen uh, na half vier de Villa, Villa VPRO... en daarvoor is aangeschoven Ger, Jochemscher. Goedemiddag. Elsbeth. hi. Ja, we praten zo meteen met Bart de Koning. Hij doet een heleboel, maar wat heel bijzonder is... hij geeft training over veiligheid en privacy... aan agenten van de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst. En hij heeft een boekje geschreven... en dat gaat over 13 misverstanden bij de politie, justitie en uh, veiligheid. Uh, het zijn eigenlijk bekende dingen, maar daar gaat het nou juist over. De politie kan misdaad niet voorkomen. Meer blauw op straat helpt niet. De politie kan mensen geen veilig gevoel geven... want angst gaat niet terug op feiten. Uh, politie is helemaal niet niet onderbezet, zeker niet vergeleken bij het buitenland. Het Nederlandse rechterstraf, bla bla, enzovoort. Dertien misverstanden. En dan zou je zeggen, dat weten we toch eigenlijk al lang? Ja. ja, dat weten we eigenlijk al lang. En toch dringt dat niet door. We weten dat sinds de jaren 70. Nou, daar gaan we het over hebben. Zo'n situatie doet zich niet voor in de medische wereld. Daar handelt men op basis van feiten. Daar zegt de, de overheid niet... Uh, uh, we gaan een gezondheidsgevoel creëren voor elke Nederlander. Dat doen we over veiligheid wel. Hoe kan dat?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 Kamervoorzitter Verbeet heeft bij haar afscheid van de Kamer... een koninklijke onderscheiding gekregen. Eerder vandaag gebeurde dat al bij twaalf andere vertrekkende Kamerleden. Verbeet werd bij haar afscheid toegesproken door onder andere premier Rutte. Hij noemde haar een gedecideerde voorzitter die de rust zelf al was. Frankrijk sluit overmorgen ambassades, consulaten en scholen... in twintig islamitische landen... omdat een Frans blad spotprint heeft geplaatst van de profeet Mohammed. De publicatie ligt gevoelig vanwege de onrust in de islamitische wereld... over de anti-islamfilm Innocence of Muslims... En de verkiezingen van vorige week zijn volgens de regels verlopen. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de uitslag. Dat zegt een Tweede Kamercommissie... die de gang van zaken in 10.000 stembureaus heeft onderzocht. Er waren nergens grote ordeverstoringen? Wel waren er, net als andere jaren, kleine onvolkomenheden. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Aan de verkeersinformatie Hier staat één file. En dat komt door een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amstel Business Park en de Rijstaat twee kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht.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 Nu over een kleine onbewoonde eilandengroep. Rijk aan gas en olie, dat dan weer wel. En weer zijn de rellen in de moslimwereld... naar aanleiding van een filmpje over hun profeet. Is de fundamentele begripskloof tussen de twee culturen wel te overbruggen? Antwoorden na vier uur in ons Buitenlandpanel. En daarvoor praten wij over de veiligheidsmythe. Dertien hardnekkige misverstanden over veilig zijn, veilig voelen... en politieoptreden. Morgen komt er een boek uit met deze titel. En schrijver Bart de Koning is hier.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 Eerst gaan we naar het wereldkampioenschap wielrennen in Valkenburg En niet bij Leiden, maar Valkenburg limburg En dat gaat vandaag over de individuele tijdrit voor mannen. We kijken natuurlijk allemaal uit naar Lieve westra de Nederlandse kampioen tijdrijden. Maar Gio Lippens, die andere Nederlander, Wilco Kelderman, is die al binnen? Ja, die is inmiddels binnengekomen. Ja. En uh, die rijdt hier voorlopig de negende tijd. Vasily Kirienka, man uit Wit-Rusland, is de snelste, verreweg de snelste. Gemiddelde van 45 kilometer en 400 meter. Per uur. Maar uh, kijk dan naar Wilco Kelderman. Die net achter Thomas de Gent. Een goede tijdrijder, trouwens. Van uh, de Nederlandse ploeg. Maar hij rijdt wel voor België. Daar finisht hij net achter. Maar er komen nog veel goede, sterke mannen. Eén ding is wel aan de hand: uh, het weer. Dat is uh, toch bepalend hier voor de uitslag van deze tijdrit. Want je ziet het: de mannen die later gestart zijn, hebben een uh, probleem. Liebe Westra bijvoorbeeld is een van die mannen. Want daar hadden we ons veel van voorgesteld. Liebe Westra zou hier wel even bij de beste vijf gaan. Wie weet, hij zou misschien wel in de buurt van de medailles kunnen komen, hier op dit wereldkampioenschap, want hij is verreweg de beste Nederlandse tijdrijder. Maar ik denk dat hij blij mag zijn als hij al in de buurt komt van die tijd van Wilco Kelderman. Want voorlopig hebben we een eerste meetpunt van lieve Westra binnen, bovenop de Huls in Simpelveld. Daar had hij de 35ste tijd van alle gestarte renners voor hem had hij te pakken. En dat valt toch wel heel erg zwaar tegen. Bijna een minuut achter de snelste man die we inmiddels ook over de finish hebben achter die Vasily Kirienka. Dat zegt uh, genoeg over uh, de omstandigheden, want het is glibberen af en toe. Hij moet oppassen. Ik weet ook niet of hij misschien wel onderuit gegaan is. Dat hebben we niet gezien in ieder geval. Stort de het wat zeg je? Stortregend het. Het heeft echt gestortregend regent net. Heel ja. eventjes, heel kort, maar wel heftig. En uh, op dit moment schijnt het zonnetje gewoon weer. Alleen je ziet het wel aan het wegdek. Het wegdek is droog. En dan bedenk ik ook dat daar zo meteen Tony Martin nog overheen moet. En Contador. Contador er nog overheen ja. moet uh, rijden. Telefini, al die favorieten, die moeten daar nog overheen. Maar goed, het droogt natuurlijk wel steeds meer op. En nu kijk ik naar Marco Pinotti in Italiaan. Die eigenlijk ook later gestart is als Liebe Westra. Maar die dan wel weer een beduidend beter tijd gaat rijden, want hij komt in de buurt van de tijd van Groesdev... die daar de snelste tijd had. Dat gaat hij net niet redden, maar dat geeft toch wel weer aan... dus dat de omstandigheden blijkbaar wat beter worden. Ik weet niet wat er aan de hand is met Lieve Westra. Hij rijdt in ieder geval een hele, hele matige tijdrit... en dat podium, ja, verder weg dan ooit. Ik denk eerlijk gezegd dat Wilco Kelderman straks de beste Nederlander wordt... en dan mogen we blij zijn als hij in de top 20 rijdt. Nou, hoe Lieve Westra doet, horen we tegen vieren. Als jij je geld moet zetten op Tony Martin, komt dat door. op wie zet jij je geld... Ik zou normaal zeggen, Tony Martin, toch de betere tijd rijden. Ja, een uh, oh ja, blok beton uit Duitsland. Hè. Echt zo'n zo, zo, zo machine is het. Ook als we hem zo over de weg zien rijden. En dat zien we op dit moment. Dan zie je dat heel mooi, soepel draaien. Dat beweegt bijna niks aan dat lijf, behalve de benen. Ja. Maar... Drie heuvels in uh, het parcours vandaag. De Kouberg op het einde. We weten allemaal hoe explosief die Alberto Contador kan rijden. Dit is wel een parcours dat voor een verrassing zou kunnen zorgen. En waar Contador, wie weet, misschien wel een stuntje kan verzorgen. Maar toch, als ik mijn geld zou moeten zetten... Ik heb geen geld gelukkig, maar ja, dan zou ik het toch zeker op uh, Tony Maat inzetten. En als zij getrakteerd worden door streamende regen... maak lieve Westra misschien alsnog een kans. Wie weet, ik hoop G het. Geolippus, we, we spreken elkaar later. Dank zeker. je. Tijd voor één minuut. Deze twee weken in het teken van seks. Pst, één minuut. Twee keer per week word ik wakker van het orgasme van mijn bovenbuurvrouw. En altijd, als ik haar dan de volgende ochtend op de trap tegenkom... dan wil ik er iets van zeggen. Goh, het was weer lekker, hè? Maar dat durf ik nooit...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 heb ik het gevoel dat ik in een wapenbedloop van mijn man... in de bovenbuurman verzeild geraakt ben. U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Stef Visjager. En ga voor meer minuten naar wpo.nl slash één minuut.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 Daar is intussen de pensioengerechtigde leeftijd al verhoogd... naar 67 jaar, als eerste land in de Europese Unie. In de schroevenfabriek van Ludenscheid in Zauerland... wordt het decreet uit Berlijn met gemengde gevoelens ontvangen. Wat is uw naam? Kerstin is Christus. Thomas Vigeland. Wat houdt u ervan dat u langer moest u werken? Ik weet bij 67... Deze meneer is 55 en die moet dus doorwerken, 11 maanden langer, dus dat is bijna 66 jaar. Als hem zeggen ab heute, er zo so zoveel in de rente, würde er ze küssen. <lacht> also, als ik nu zo so aankondigen, u hebt vrij, u mag nu met pensioen, dan zou ik een enorme dikke zoen van hem krijgen. Mein Name is Dr. Thilo Hafenrichter, ik ben Geschäftsführer in der Firma Hans Schieber GmbH Co. KG in Lüdenscheid. Wir stellen Schrauben her. Wat vindt u als bedrijfsleider eigenlijk van dat Duitsland is het eerste land in Europa dat pensioenleeftijd heeft verhoogd? We kunnen oudere medewerkers natuurlijk zeer goed gebruiken, die kunnen hun levenservaring. Voor de firma is het positief want mensen kunnen hier dan langer werken. Wat het zijn is dat voor ons heel positief. Het moet voor u makkelijk zijn om nieuwe werknemers te krijgen. Van waar de nood dan? Leid is dat niet zo. Die hoofdmedewerkers die we benodigen, dat zijn specialisten die. De lerm is met zekerheid een belasting, daar hebben we verschillende aan. Het zijn zeer specialistische machines. Dan duurt even voordat mensen die door hebben. Maar het is natuurlijk ook zo dat het uh, niet voor iedereen prettig werk is, want er is veel uh, geluid. Het solidarprincipe is natuurlijk opgehoopt daarmee. Dat wat men vroeger had. Het solidariteitsprincipe is inderdaad nogal aangetast. Mensen die nu werken, die moeten langer werken, meer betalen om het pensioen van de vorige generatie te kunnen financieren. Dat zien ze inderdaad als oneerlijk. Wie oud zijn ze? 38. En, wat is uw naam? Uh, Sprenner. Ze moeten dan waarschijnlijk bis 67 doorarbeiten. Uh, wat vinden ze daarvan? U moet waarschijnlijk tot 67 doorwerken. Wat vindt u daarvan? Niet oké. Okay. Nee? Nee. Ja, ja 65 is eigenlijk uiteraard, want die hektica wordt ook maar gruzaar door die, die aanvorderen. 65 is meer dan genoeg, want het is uh, zwaar zat hier bij die schroeven. Betalen ze veel uh, schon uh, ja, 20 bestimmt. Ja. Hij zegt, ik betaal al 20 procent. Hij betaalt ook nog eens 80 euro om zijn levens, voor zijn eigen levensweek. De staatspensioen is gewoon uh, niet genoeg, daar heb ik nog wat bij gedaan. kosten. Okay. is nou. dat voor die dit is Stefan en hij werkt hier op het kantoor bovenop de schroevenfabriek. principieel um, heb ik geen probleem daarmee. Hij is van 1967 en hij is de eerste die eigenlijk tot zijn 67ste ja. moet, uh, moet werken. Hij zegt, Später ik heb er misschien uh, principieel niet zoveel problemen mee, maar praktisch wel. Mijn vrouw is dat... twee jaar ouder mijn dan ik. Maar ik moet nu nog langer eigenlijk. doorwerken. En uh, die gaat dan nog veel früher in rente voor mij. En daar heb ik zo'n so beetje mijn probleem met. Huh? Ik zie het meer daar dat niet jeder job. Vielleicht en dus een is een een het is gek dat er geen onderscheid is gemaakt tussen mensen die hier op kantoor zitten. Voor hun is het misschien een minder probleem. Maar je hebt ook mensen die zwaar fysiek werk verrichten. En die moeten ook tot hun zeven Ik ook maar lopen kan wie een der der 30 is. Ja, komt de baas binnen. Jan Schrieber. Die zit voor de FDP, zeg maar de Duitse VVD hier in de Raad. ik bedoel, die verhoging des rentenalters is... De regering heeft eigenlijk geen keus dan de pensioenleeftijd te verhogen. Het is voor de staat anders niet meer op te brengen. Gelukkig worden mensen wel steeds ouder. Ze kunnen dus langer van hun pensioen genieten. Maar dat geld moet natuurlijk wel verdiend worden. De meeste mensen kunnen het ook fysiek aan om langer te werken. Nou ja, we hebben ja zumindest van de geboortenquote her. Sind we een der landen die de niedrigste geboortequote. Het probleem is dat Duitsland het laagste geboortequotum heeft van Europa. Hier is de pensioenlast daarom ver boven onze stand gegooid. Maar het belangrijkste is natuurlijk is dat we de mensen goed opleiden. En dat mensen harder werken. Het beste is natuurlijk dat we goede ausbeeldingen hebben, dat alle makelijks veel verdienen. Wer veel verdient, zal veel in die rentenkassen. Dat is natuurlijk nog beter geweest, en dat is een liberaal standpunt. Dat je inderdaad dat je inderdaad gewoon harder werkt. de dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat, dan verdienen we meer. En dan ja, kunnen we ook beter van ons pensioen leven. Ja. Dat was een verslag van Jan Maarten Deurvorst. En morgen is Metropolis in Spanje. Daar moeten ouderen als gevolg van de crisis... wel heel erg veel inleveren van hun pensioen.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 Nederland veiliger maken met meer politie, dat is een mythe. Meer blauw op straat klinkt stoer, maar is vooral duur en helpt weinig tot niks. In het boek De Veiligheidsmythe wordt genadeloos afgerekend... met 13 misverstanden over veiligheid en politieoptreden. En we hebben de schrijver Bart de Koning te gast. We gaan, hoor ik even snel, naar Gio Lippens bij het WK wielrennen in Limburg. Gio... We hebben een mooi overzicht. Want uh, alle renners zijn inmiddels door dat eerste meetpunt heen gekomen. En daar zien we dat Taylor Finney, de Amerikanen, jonge Amerikaan. Een paar jaar geleden in Australië was hij nog de wereldkampioen tijdrijden. Bij de belofte dat hij daar de snelste tijd heeft. Op 4,5 seconden zo'n beetje gevolgd door Tony Martin. Die doet het dus goed. Uh, maar goed dat we daar ons geld op hebben gezet. Ja. En dan uh, zien we daar ook nog TJ Van Garderen vlak achter zitten. En uh, Alberto Contador. Ja, die valt daar wat tegen. Want die rijdt daar de 16e tijd. 30 seconden achterstand inmiddels op Taylor Finney. Dus dat duel tussen Tony Martin en Contador... Ja, ik denk dat we gewoon al ons geld nu gaan zetten op Tony Martin. Want die rijdt hier hard rond. Maar hij zal zich wel dus Taylor Finney van het lijf moeten houden. Ze zullen hard door moeten rijden om inderdaad ook straks... bij die aankomst in Valkenburg nog hoog in de klassering te staan. Ik ga nu eerst mijn uh, boekmaker bellen. Dankjewel, je Gio Lippens. Ja. Uh, we hadden het dus over politie, meer politie op straat, meer blauw op straat. Dat het stoer klinkt, maar dat dat helemaal niet helpt. En uh, we gingen spreken met uh, Bart de Koning. Hij is schrijver van het boek De Veiligheidsmythe. Hij rekent daarin genadeloos af met 13 misverstanden over veiligheid en politieoptreden. Uh, Bart Koning, welkom. Ja. Econoom publicist, u heeft voor verschillende kranten gewerkt. En wat meer is, u geeft trainingen bij de politie... en agenten bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... over veiligheid nou, en privacy. Training is een groot woord, maar ik geef er lezingen over... en workshops met, met die mensen om daarover te praten. Oh, ja. dus... Trainingen klinkt wat... Uh... Ja, ja. klinkt toch een beetje politieachtig. Ja. Een beetje politieachtig, ja. <laughs> uh, uh, het boek is zo ingedeeld. Per hoofdstuk uh, behandelt u verschillende misverstanden... over veronderstelde opvattingen over het politieoptreden... en de effecten daarvan. Laat we er een paar uitpikken. Laten we dus beginnen met waar iedereen het al jaren over heeft. Blauw op straat zorgt voor veiligheid. Wat klopt dan niet aan deze wijsheid waar politici het altijd over hebben? Nou, politiewetenschappers zijn al sinds de jaren zeventig bezig met onderzoeken van wat, wat levert politiewerk nou eigenlijk op? En het blijkt als je gewoon meeloopt met agenten op straat, dat ze misschien maar 10 of 15 procent van de tijd echt bezig zijn met misdaad en de rest zijn ze bezig met andere dingen, met verkeer, burenruzies, mensen die doordraaien. Dus het blauw op straat heeft niet merkbaar een effect op, op, op misdaad. Het, is kan, het ja. kan wel werken op hele gevaarlijke plekken. Als je bijvoorbeeld hè, stations in grote steden of de wallen in Amsterdam. dan moet je natuurlijk flink blauw verven. Mm -hmm. Maar verder is heel veel blauw dus op straat. Dus het heeft niet daadwerkelijk te... met, met meer veiligheid niks van doen. Maar wat dan altijd te maken wel met veiligheidsgevoel. Het, het, het gek is bijvoorbeeld dat Denen daar heel anders tegenaan. Die vinden veel blauw op straat een vervelend idee. Want ja, zou er iets aan de hand zijn of zo? En daar hebben ze veel meer recherche. Ja. Uh, maar wij hebben dat omgedraaid. We willen dan veel blauw. Op straat zien. Mm -hmm. Terwijl ja, ze eigenlijk geen boeven vangen. Althans, nauwelijks. Nee, boeven vangen met rechercheurs. rechercheurs ja. En daar hebben we weer te weinig daar van. Daar hebben we het minste van heel Europa van. Dat is een beetje. ja, Dat is, dat is eigenlijk stilzwijgend zo gegroeid. Blauw, blauw, blauw. En. Uh, ja, de, de Duitsers hebben veel meer recherche dan wij bijvoorbeeld. De Denen ook. En, en die vangen dus ook meer boeven. De opheldingspercentages zijn daar veel hoger. We, we ze, je hoeft niet al die getallen te noemen hoor. Maar nou ja, wij, is is een groot wij, verschil bijvoorbeeld uh, met Denemarken. En nou ja, in Nederland is bijvoorbeeld 12,9% van alle mensen bij de politie zitten bij de recherche. En in Denemarken is dat 24%. Ja. Als dit soort cijfers zo bekend zijn, hè, en uh, uh, wat je ook al zei, uh, we toeteren elkaar zeg ik er even bij. Uh, wat je ook al zei: vanaf de jaren 70 zijn we hier al mee bezig om hierop te wijzen. Waarom dan toch altijd maar dat die politiek ook nu weer... dit afgelopen kabinet twee jaar lang niks anders doet dan stoer doen... en we trekken blikken agenten open? Wa waarom is dat? Ja, ik weet niet. Dat, <coughs> dat scoort makkelijk. Hè. Van blauw op staat dat, dat is makkelijk te begrijpen. Ja, dan zie je een agent op straat en... en uh... Het is best ingewikkeld om uit te zoeken wat de sterkte is van de politie. Er is heel veel onderzoek naar. En dat wisten ze heel ja. lang niet. Dus ja, dat is toch ingewikkeld. Tabellen, percentages. En om het dat nog is ingewikkelder ja. te maken. Altijd gepraat over meer, meer blauw op straat. Als je die debatten in de Kamer wel eens hebt uh, gevolgd. Dat heb je vast ja. uh, gedaan. Ik had de allergrootste mo mogelijk moeite om dat te kunnen volgen. Want de cijfers buiten over elkaar heen. En er wordt gewoon beweerd. Jullie goochelen, jullie kabinet goochelen met cijfers. Want er komt helemaal niet meer blauw op, ja. op straat. Nou, er is sowieso... Uh, de politie is is het snelste gegroeid van, van heel Europa. Dat is, het is van 38.000 naar 58.000 gegaan. Maar als je kijkt naar blauw op straat, dat zijn er maar 500 of 600 extra. En de rest ja. is ergens verdwenen voor een deel in research... maar voor een heel groot deel ook in ondersteuning en overhead en management. Uh, maar het is heel moeilijk om die cijfers boven water te krijgen. Ik, dacht, ik ben hier al jaren mee bezig en ik dacht heel lang ben ik nou gek. Ja. Maar het is pas echt dit jaar voor het eerst echt goed uitgezocht... door een onderzoeksbureau, het is weer een extern bureau... want zelf kunnen ze dat niet aanleveren. En dan komen die getallen eruit. En gaat dat nou eens wat doen, die gegevens uh, met Ik zou zeggen dat, dat, daar wel iets aan, dat er wel iets moet gebeuren. Als je bedenkt dat er 12,9% uh, uh, is recherche en 28% is overhead en management... dan denk ik dat we een probleem hebben. Ja. Nou, nou, dat is die kant. Ik wil nog heel even ja. terug naar dat blauw. Want we vroegen ja. hoe zou dat nou komen... Nou, dan zeg je, ja, het is makkelijk scoren. Ja. Uh, uh, dat begrijp ik, want uh, dan zeg je, er komen verkiezingen aan... dan, dan willen de mensen graag uh, uh, scoren. Maar waar zit dan toch die discrepantie tussen dat wat de burger... in de ogen van de politici, blijkbaar van de politie, verwacht... en dat wat de politie uh, daadwerkelijk kan doen? Hoe komt het dat de politiek, laat ik het zo zeggen... die discrepantie in stand houdt zelf? Ja, er is, er is toch een soort maakbaarheidsdenken. Hè? Van, van, van als, je, als je nou maar hard genoeg dingen roept over veiligheid... dan wordt het veiliger. En uh, De werkelijkheid is natuurlijk dat, dat de politie er niet zo heel veel aan kan doen... over hoeveel misdaad er is. Er is niet zoveel verband tussen wat de politie doet... en, en hoeveel criminelen er zijn. Want in heel Europa zag je tot, een jaar, tot het jaar 2000 de misdaad stijgen... en daarna weer dalen, ongeacht uh -huh. de vraag of de politie nou groter of kleiner is. En werd. hebben we het dan over de politie? Want het is natuurlijk zo'n begrip. Hebben we het dan over de politie op straat of ook over nee, de recherche? De politie is het geheel. totaal, gewoon uh -huh. de totale mankracht. Maar dat is natuurlijk iets van ja, er bestaat toch een idee ook bij, ja, van als we iets roepen dan moet er iets gebeuren. Hmm. En uh, ik vind ik trek steeds vergelijkingen met de gezondheidszorg. Daar zijn we veel nuchterder. Bedoel, er is niemand die het idee van, van gooi er een paar miljard tegen aan en we worden met z'n allen een heel stuk gezonder. Dat geloof je ook niet. En we niet. beloven de mensen een omgeving waar ze niet ongezond of we beloven of zich vanaf voelen. volgend jaar zult u zult, zal die en die ziekte uitgeroeid zijn. Nee. Nou, dat is niemand die dat gelooft. Maar nee, bij, de bij de veiligheid is er meer het idee van ja, maar als je nou maar hard genoeg brult dan gebeurt ja. er wat. Maar een andere flinke, flinke mannentaal is natuurlijk het zero-tolerance begrip. Ja. We pikken niks. En dat is in Amerika ontstaan. En daar had aanvankelijk de toenmalige burgemeester, wiens naam even ontschoot, is Giuliani, Giuliani had er enorm veel succes mee. Maar inmiddels hebben ze dat beleid afgeschaft. Dat werkt dus ook niet. Waarom werkt dat niet? Nou, het is, het is, het is, om te beginnen is het een sprookje. Uh, want de misdaad was al aan het dalen in heel Amerika. Dat kwam voor een heel groot deel door abortus. Want er zijn gewoon... Nou, er zijn, uh, op een gegeven moment is abortus gelegaliseerd. En toen zijn er dus ineens een paar miljoen extra abortussen uitgevoerd. En dat was vooral bij, bij uh, ja, kansarme uh, zwarte vrouwen. En dat zijn de meeste potentiële criminelen. Dus je ziet 18 jaar na het legaliseren van abortus zie je dus die misdaadcijfers dalen. Ja. En op dat moment begon Giuliani met, met zero tolerance. Dus het leek net alsof dat met elkaar samenhing. Maar de misdaad daalde in alle staten in Amerika. Alle, ook, ook in steden waar ze niet aan zero tolerance deden. Maar nou, je zegt nu voor een tweede keer... dat eigenlijk de politie er helemaal niet zoveel toe doet... Nee, Als het is, gaat om om, om ho is, de hoeveelheid misgaat. Dat, dat is heel veel een eye-opener. Ik, ik ben, ben econoom. Je kijkt naar de getallen. Je probeert alle statistisch aan elkaar te verbinden. En dat lukt niet. Dat, dat, dat verband is niet aan te tonen. Wel op, op, op kleine gebieden. Je kan wel zeggen, we hebben weet ik veel, de, het gebied de Wallen veiliger gemaakt. Of, of uh, het station van Rotterdam veiliger gemaakt. Maar als je gaat kijken naar hele samenlevingen dan, dan is het bijna niet, bijna niet terug te vinden. Even nog terug naar, die, naar die, de echte reden waarom die misdaad in heel de Verenigde Staten afnam. Namelijk het aantal gestegen abortussen. Onder groeperingen waaruit de percentueel de meeste criminelen voortkomen... Uh als dat daar algemeen geaccepteerd is als oorzaak? Zijn er nooit nou, enge conclusies uit te getrokken. Dat, dat is helemaal niet algemeen geaccepteerd. Oh. Want, uh, mensen die Misschien dat moet je daar nog maar blij zijn om <laughs> zijn ook. Ja, je kan er nee. heel erg de verkeerde het kant op. Het is toe. heel frank, maar er zijn wel politici die dat geroepen hebben... die hebben meteen de verkiezingen verloren. Want dat valt helemaal verkeerd in Amerika. Ja. Dat valt rechts verkeerd, want die zijn tegen abortus. Maar links schrikt zich ook wild natuurlijk. Want die moeten over... van de Latino's en van de, van de Zwarte oh, hebben. Uh, hebben wij dat veroorzaakt? Maar dat is ja. natuurlijk wel zo. Uh, het is een heel, heel pijnlijk onderwerp. Maar die statistieken zijn echt heel erg hard. Dat is echt... Ja. Wat zou jij als wetenschapper daar dan zelf uit uh, con concluderen? Dan, mag jij, uh, dan hoef je niet het woord in je mond te nemen... wat, wat begint met e en eindigt op of genetica. genetica. Ja. Uh, een frange. Ja, dat is, je zou het een boemerang effect kunnen noemen. Omdoet bij effect van beleid wat je twintig jaar later ziet... iets heel anders gebeuren wat niemand had verwacht. Hmm. Nee. Hmm. Nou, wat we al zeiden, het is blijkbaar heel moeilijk... Uh, om, om mensen die erover gaan, namelijk die beleid uitstippelen... die bepalen hoe groot de politiemacht moet zijn... wat ze precies moeten doen, hoe ze het meest efficiënt kan werken... om die te doordringen van eigenlijk vrij makkelijk... als ik dit zo hoor, aantoonbare feiten, statistieken met elkaar ja. vergelijken... Um, hoe ga je dat nu toch proberen? Dat boek komt uit van je morgen. Daar staat vrij overzichtelijk, uh, en dat is waarschijnlijk nog niet eens alles... in dertien hoofdstukken, een aantal mythes met cijfers en uh, noem maar op allemaal... Uh, uh, staat daar keurig neergeschreven. Ga je daar wat mee doen richting de politiek? Heb je ook nog een soort doel voor ogen? Nou, ik hoop wel, of wat iets meer nuchterheid in het debat. Ja. En, en, ja, maar dat uh... is met de vraag: iets meer nuchterheid. Kan nou je ja, niet gewoon nee, zeggen, maar... jongens, het is 40 jaar niet gelukt. Want 40 jaar nee, liggen maar deze ik, cijfers feit op tafel. Ik, ik heb niet de illusie van ik heb een boek geschreven. Nu zal morgen in Den Haag ineens alles gaan veranderen. Dat is, uh, nee. zo, zo werkt het toch niet. Want mensen als Fred Teven weten dit ook wel. Die hebben natuurlijk jarenlang in de opsporing gezet. Die kennen die cijfers ook heb wel. Heb je wel eens met dat soort beleid jongens uh, gesproken? Ja, je noemt nu ja. Teven. Mm -hmm. ja. nee, en nee, wat ik, zegt ik, hij dan op dit soort argumenten, dit soort verhalen? De werkelijkheid en de politiek hebben niks met elkaar te maken. Nou, Teven die, die, die zegt gewoon met zoveel woorden... hoe dichter je bij de kiezer staat, hoe rechtser de VVD'er. Ik bedoel, de JOVD is behoorlijk links. Die zijn heel liberaal. Ja. Hm. En naarmate je dichter bij de kiezer komt, wordt het rechtser. En dat, dat, zo zit die partij gewoon in elkaar. Ik bedoel, in de Eerste Kamer, die zijn ook nog redelijk afstandelijk. Die willen ook nog wel eens een wet afschieten. Maar in de Tweede Kamer is het echt heel erg van veiligheid, veiligheid, veiligheid. Dus of het nou allemaal klopt wat ik beweer aan wat ik doe, maakt niet uit. Ik wil zo dicht mogelijk bij mijn kiezer blijven, blijven staan. Volgens wat hij voor... zegt. Nou, ik weet niet of hij dat zo met z'n zo afwoord hij, nee, hij zegt van, van, van, van, van hoe dichter je bij de kiezer zit, hoe, hoe rechtser het geluid moet zijn. En, hmm. uh, dat en is nou, hij bedient ze dus uh, gewoon? Hij bedient ze, ja. ja. En uh, zou je in deze tijden van bezuiniging hè, zeggen van... nou ja, maar met dit boek in mijn hand kan ik ze in elk geval een handvat geven... hoe ze op die begroting van justitie en politie in dit geval... in elk geval kunnen beginnen met uh, te bezuinigen. En desondanks ervoor te zorgen dat de misdaad niet groeit. Want ze hebben er überhaupt helemaal geen greep op. Nou ja, de, de, een heel voor de hand liggende is natuurlijk het legaliseren van softworks. Dat, dat is al een keertje uitgekend voor ambtenaren. Dat levert een paar honderd miljoen op. Dat, sommige uh, mensen als Frits Bokkestein willen dat ook. Mm -hmm. Dat kost ongelooflijk veel geld. Misschien wel de helft van het politiebudget gaat naar het bestrijden. Van drugs, terwijl we weten dat dat gewoon geen zin heeft. Daar zijn we ook al 40 jaar mee bezig en dat levert helemaal niks op. Ja. En je ziet nu die onzinnige wietpas waar dan ja. dat was keurig opgelost. Maar is het en... nou niet mogelijk met al de kennis die jou hebt en je ja. bent behoorlijk eloquent? Wel heet dat, hè? Zeker betekent dat. Ja. Ja. Niet, van, niet van die dure en tegenwoordig gaan. Als je te dan, gebruiken. dan tegen ze zegt, moet je luisteren, als jij nou ja. gewoon een factor 10 meer rechercheurs in dienst neemt, dan kunnen we over vijf jaar, kan jij laten zien dat het oplossingspercentage sky high gegaan is. Moet je kijken hoeveel kiezers je dan trekt. Als je dan politici niet over de streep krijgt... Ja. dan lukt het nooit meer. Dat heb ik ook nooit begrepen. Want meer recherche is gewoon een heel helder verhaal. Dat is, ja. dat is van, ja, meer maar je hebt dat wel eens van. gezegd op die manier. En ook hun naar de electorale bek praten. Van Als je dat doet, krijg je meer kiezers. Nou, Ik heb het nog niet geprobeerd misschien dat ze nu uh, willen happen. Maar uh, het wordt al heel lang geroepen. hoor. Heel veel mensen weten ja. het bij de politie. Maar ja, dat, dat is dan, toch weer, dan, dan, dan, dan sneuvelt dat toch weer in blauw, blauw, blauw. Dat is toch <lacht> maar, eigenlijk. Ja. Uh, ja, zeker. Er ligt het... nu wel uh, je boek en dat ja. lijkt er bijna een beetje op. En het is zo opgeschreven, het zou zo'n verkiezingsprogramma kunnen zijn. hoe overzichtelijk, ja. 13 hoofdstukjes. Ja. Jongens, dit wordt altijd gezegd, maar zo is het. Het boek heet De Veiligheidsmythe. Uh, geschreven dus door Bart de Koning, die hier was. Hartelijk bedankt, het is uitgegeven bij Balans. En vanaf morgen in de winkel. En zometeen, ger, zijn wij terug met Vila VP Nieuws, Weer, Verkeer en Ster met uh, ons buitenlandpanel en met Eurobureau. En wielrennen. En wielrennen ongetwijfeld. Gio Lippens vanaf het WK in Valkenburg. Tot zometeen. The problem is the lack of ammunition.